9 uur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 ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Amsterdam tussen Maars en Knopend holendrecht 20 minuten vertraging in 14 kilometer file. A4 Den Haag richting Amsterdam. Door een kapotte auto's en drie rijstroken dicht bij Knopend dorp Geeft een kwartier vertraging vanaf de Hoek. A4 Amsterdam Den Haag tussen nieuw vennep en Zoeterwoude-Dorp. Een kwartier vertraging. Op de A9 Alkmaar Amsterveen. Tussen Knopend Kooimeer en Akersloot. 10 minuten extra. En een half uur extra reistijd. Op de N196 Uithoorn richting Hoofddorp. Tussen Uithoorn en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 En, uh, dus je, ja, uh, ik zeg dan gewoon maar goedemorgen. Een vrolijk muziekje eronder. En je weet niet wat je hoort en je weet niet wat je ziet hier bij ZFM. Je kan namelijk ook meekijken op, uh, op internet. Of je kan uh, luisteren via de televisie. Kanaal 40 van Ziggo. En je kan op de FM ook uh, meeluisteren op 106.9... Ik kan zelfs meeluisteren op eh, DAB Plus Radio. Wat zijn wij modern? Wat zijn wij modern? En we hebben ook eh, een podcast. Dus er zijn podcasten van een aantal programma's. En eh, ik zou er gewoon eens een keer gaan zoeken. One more drink, one, more baccati, one more dance at this after party. We, we going, going strong. strong. We All of these good things, good things, good things. All we need, is good things, good things, good things. Eten. Maar we noemen hem veld. En dan krijg je je min in het veldstad. <laughs> Goedemorgen Zandvoort. 8 over 9 bij ZFM. En hier zijn de Bee Gees. Morris Gipp. De drie Boers uit Engeland. Op jonge leeftijd zijn ze naar Australië verhuisd. En daar vandaan hebben ze al hun successen gemaakt, geschreven en gezongen. En ook deze hoorden daarbij. You should be dancing. ZFM. Dat zeg ik. Geroog, man. Bij ZFM in de morgen. Ja, ik denk daar niet licht over. En er is een tentoonstelling uh, van Sissi in het uh, Zandvoort Museum. En op vrijdag om vier uur wordt de bijzondere tentoonstelling geopend. Dus als je erheen wil, nou, dan moet je er even heen gaan. Hier zijn de eagles... Talk on the street It sounds so familiar Great expectations Everybody's watching you People you meet They all seem You're like you're something new uit 1975, 76, De eerste single van een vijfde studioalbum Hotel Californië. Daarna we natuurlijk Hotel Californië zelf wat een mega mega hit werd en nog steeds is. Hij staat natuurlijk altijd op één in de Radio 2 top 2000. Ik bedoel, Hotel Californië. Deze niet. Deze komt uh, niet hoger dan. Uh, 5, 4, 434 in 2007. Nou, ja, dat zijn allemaal van die leuke dingen om te weten. Maar Hé? Hé! Hey. Goedemorgen, Zandvoort. Bijna tien voor half tien. Bij ZFM in de morgen. En hier is Ten CC met een van hun allerleukste platen. Over vliegen gesproken? <laughs> was een dingetje op Schiphol gisteren. Want uh, werd er werd een verkeerde knop ingedrukt. Ja, dan krijg je dat. Hier is Amendy, Fly me. Bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Kan je fluiten? Fluit dan eens even mee. Ja? try CC, met even een van de, wat mij betreft, leukste platen die ze ooit gemaakt hebben. I'm ah, Mandy Flyme, gaat over een stewardess. ZFM, Het Geluid van Zandvoort. Goedemorgen allemaal. De zeven voor half tien. Met de allerleukste platen, allerleukste muziek. Hier is Mai Tai, ik heb nog. Hollands Glorie. But I'm gonna shut the door. Don't touch. En de Female Intuition bij ZFM. Goed bezig hoor, goed bezig. Een van mijn favoriete artiesten, Ed Sheeran. Hij heeft, uh, heeft ongeveer die poep hits. Zo ook uh, deze, The Beautiful People. Featuring Khalid.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 Mooie mensen, daar gaat het over, dit uh, vrolijke liedje. In drie minuut veertien lang Ed Kalied. Zijn bijnaam is Ginger yeah. Jesus. Yeah, that's not who we are. Hij komt uit Halifax, geboren in 1991 op 17 februari. Edward Christian Sheeran. Uh, geilig jongen. Hij uh, is best een beetje rijk geworden, hoor, door dit, uh, uh, door dit, door dit werk. Wat hij doet. Voor huizen gekocht. Nou, ah, dit klinkt ook lekker. Zij heeft het trouwens ook niet zo slecht gedaan in haar uh, carrière. ZFM, het is uh, 1 over half tien. En hier is Madonna. Starlight. De allerleukste muziek hier bij ZFM. En je kan nog stemmen op de kandidatenonderneming van het jaar 2019. Dat doe je via de ZFM Zandvoort-app of via de Zandvoort-app. Dat kan allemaal, het is allemaal zo modern. En de winnaars worden bekendgemaakt op 14 november in het strandpaviljoen De Haven van Zandvoort. Er is een vakjury en natuurlijk de mensen die gestemd hebben. En de gemeente organiseert dit. Leuk! Ik ben zeer benieuwd wie gaat winnen. Hier is Tenzij nogmaals. Too many broken hearts have fallen in the river. Too many lonely souls have tripped out to sea. You lay your bets and then you pay the price.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 De leuke platen 70 en 80 jaar TNC Dit was The Things We Do For Love Bij ZFM Het geluid van Zandvoort Just bought a black bear, And here is in the hills in LA. Dimitri Vega say that you take care of me. I like Mike Sorry but I don't need a plan like that Don't need a man like that What you say You say that you've been on TV And I should come back to your place Hola, let me set you straight Schools and session let me educate Over the hill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 Instagram en uh, Dimitri Vegas. En Like Mike bij ZFM. Uh, en Instagram is natuurlijk uh, de, de, de, de, de site en het, uh, de app van, uh, van Facebook. En dan kan je met elkaar uh, koek happen Of zo. Gezellig uh, de dingen van de dag doornemen. Uh, je kan uh, filmpjes tot 60 seconden met elkaar uitwisselen.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 hours now a day. The time we're spending is a waste. Well, One no more anymore? give me the wrong attention. For once, I need you to listen. I'm not your object of affection no more. Zingen ze? Michelle Davina Hoogbedoorn. Zo heet ze eigenlijk. Waarvoor uh, vrienden? Davina en Michel. Ja, doet het goed hoor. Goedemorgen. Je luistert naar Geo Loogman bij ZFM. En niet alleen uh, Engelse muziek en Nederlandse artiesten, maar ook. Nog wat uit een ander land. Want wat denk je hiervan? Jacques Dutron. Ce spil dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise ville. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 à Paris, c'est vrai.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 En hier zijn de surplusjes. Let her feel it. Bij ZFM. On the floor of South Tokyo. A town of London. Towns of go-go. With the record selection. And the mirror's reflection I'm a dancing. All with myself. When there's no. Simplicius. Een, een uh, naam uit de oude Griekse oudheid, gebruikt door, uh, door, door een muziekgroepje. ZFM in Zandvoort, het geluid van Zandvoort, voor uh, al het nieuws over cultuur, evenementen, over de gemeente, nieuws en politiek, sport, welzijn, weer en verkeer, kan je allemaal hier horen, de hele dag door. En uh, dus hou hem op hem, uh, zou ik zeggen. We hebben de leukste muziek. En ken je deze nog? The Lonely Boy van Andrew Gold.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 gaat over, over hemzelf gaat. Maar de tekst uh, is een beetje anders. Want hij zingt over 1951, is hij geboren. En later over uh, een ander jaartal, is zijn, zijn zus geboren. Even kijken hoor. Uh, in 1953 werd zijn zus geboren. En dat zingt hij dan ook. Maar ja, hij, hij, hij vindt um, dat het anders ligt. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dit is trouwens een andere versie dan de originele versie. En dit trouwens ook. Ja. Hier is het goede doel uit 1991. En België. Ik wil niet naar Duitsland. Daar zijn ze zo streng.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 Dat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zoza. Stond zelfs in.